Maar nou, hoe B. Uh, uh, uh, uh, You live so pleasantly live. I'm Antwoord. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, hè hè. Nou, nou, de tafel de donderdag hoor, vandaag. Ja, ja, we zijn op begonnen. Albert-Jan oh, Vos is jarig, hè? Ja, ja. Beeperebieb. Beeperebieb. Beeperebieb. Beeperebieb. Beeperebieb. Ja! Wat is het feestje? Hier, hier? Oh, ik oh, heb oh een hier stukje taart, dus hier is het meest. Nou, Albert-Jan Vos is jarig, u kunt cadeaus met de deur afgeven. Enveloppen met inhoud, weet ik het allemaal niet. Flessen, drank en zo. Ja. Fouten is hij nou geworden eigenlijk? Eh, uh, Albertjan, was je nou 55 of 57? 57 reeds. 57? Op, over drie jaar hebben we echt groot feest. Ja. Dat hangt je op de schouder. Ja. ja. Moet hij niet zwaarder worden hoor. <lacht> Dat vertellen we ons nog. Nou, Albert Jan is dus jarig. Dus het is een feestdag. Hè? En hij heeft nu de dag voor zichzelf. Hè? Vroeger moest hij dat altijd delen met de koningin. Ja. Ja, en dan ging ja. de belangstelling altijd naar de koningin. Dat was ja. voor Albert Jan altijd een beetje vervelend. Want dan gingen ze allemaal naar die koningin toe. En, en bij hem kwamen ze nooit. Ja, en tegen de tijd dat ze kwamen waren ze al dronken. Dat is ja. ook niet leuk. Nee, dat is ook niet leuk. Dus nee. nou, nou heeft hij de dag. Moet hij, nog, hij moet hem nu alleen nog delen met Pieter van Volhoofd. Oh, die is nog steeds jarig. Ja, die is nog steeds jarig op 30 april. Ja. ja. Ah, goed, dat is te doen. Mike Dane is ook jarig vandaag. Wie? Wie? Mike Dane, onze zandvoortse zanger. Nooit van hoor. 39 jaar. Nooit van hoor. En Joke Draaier is ook jarig vandaag. Ook ja, een zeg, bekende Zandvoortse. Ja, het oh. zijn allemaal bekende Zandvoorters. Oh. Ja, allemaal jarig nou, vandaag. En uh, was de verjaardagsmend ook een beetje voor jullie. Hé? Zo is het. Albert is in goed gezelschap wat dat ja. betreft. Maar dan moeten die jarige Zandvoorters dus wel gebak komen brengen natuurlijk. Ja, dat is wel leuk, ja. <lacht> dan zingen wij voor ze. <lacht> Dus alle, alle jaren het adres is Tolweg Tina. Ja, want ik kreeg maar een heel klein stukje taart van Albert Jan. Ja, maar je mocht meer pakken, zei hij. Dat, er, er was nog meer. Ja, dat is waar. Oh. Nou, nou. Uh, alle jaren wij lusten graag taart. Dus, eh... Uh... Kom maar. Kom maar. Tolweg Tina. Deur is open. <laughs> Trap op. <laughs> en het liefst op een plastic bordje, anders moeten we weer afwassen. Ja. ja, nou, we gaan geen ijsjes doen. Ik vertel hem geen ijs, het liefst. Een de bal is ook lekker straks oh, ja, ja, ja, voor twee Ja, leuk. Klaasplankje. Klaasplankje vinden we ook lekker. Ja, als je jarig bent, hoor je te tracteren. Zo gaat het nog helemaal. Ja, jet, je zou ja. tracteren. Uh, alle kinderen van de klas. Ulevel nam zij mee. Iedereen kreeg ze minstens twee. Dan dus zegt het nou niet. Direct komen ze met een ulevel voor je aan. Ja, weet jij wat ulevellen zijn? Toch? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Niet, het, het luistert niet smakelijk. Het klinkt niet smakelijk. Nee, het, het, ik weet niet, ik het niet wat het is. ulevel. Dames en heren, ja. de huiskamer vraagt, wat is een ulevel? Ja. U kunt ons bellen op 5730393. Ja, we willen weten wat een ulevel is. We weet je we wat een ulevel is? Ja, wat is een ulevel? Het juiste, degene met het juiste antwoord mag Kijk. een stukje taart komen halen. De... Oh. Daar houden we niks over. Nee, dat is waar. Vergeet God. die prijsvraag maar. maar. Nee, want we willen het wel weten. Oh ja, we willen het wel weten. Belt u maar. Ja, of zet het op de WhatsApp of uh, op de Facebook kan ook. Uh. Ja, nou, we gaan beginnen met het programma, want anders dan uh, zijn we, zijn, is het alweer twee uur. Dat dus geeft een... het niet? Oh. Ja, ja, wel, want ik heb een heleboel leuke muziek staan. Oh, nou, laat wat horen, hm, zou is, ik zeggen. Ja. Gezellig. Gezellig, hè? Gezellig. Heb je ook een, een mooi nummer voor Albert Jan uitgezocht, of was dat die net? Uh, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar, uh, mag je zelf aanvragen, wat ik heel graag wil Oh horen. ja, Albert-Jan, als je een nummer voor jezelf wil aanvragen... voor je verjaardag, dan mag dat. Bel even naar 5730393. <laughs> Hij zit hier in de studio. Gek. Ja, het geeft er niet. <laughs> <laughs> Marvin Gaye en Kim Weston. It takes two. And then it takes two. Jawel Tijd van de 3-in 1. 3 in 1, 1, 1, 1. Speciaal voor toets die vroeger gisteren om. Speciaal voor haar. Shania 2.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 and love Let's go, girls. 3 en 1 van Shania Twain. Drie lekkere nummers van dat mens, jawel. From this moment on, still the one. And man, I feel like a woman. Zo, on. En dit is een nieuw plaatje. Dat heet Ship to Wreck En dat is van Florence. Florence. Hij wil een beetje Marco yeah. Pozzato... Ja. Don't touch the sleeping pills They mess with my head Dredging Florence. To wreck, to wreck, to wreck. Ah, hier met een Nederlandse tipbreed right deze week. Nou, ah, lekker plaatje wel. het lekker je? Ja, ship to, oude, ja uh, ship to Wreck dus. Florence was dat als het ware reeds ongeveer, ja. Weer of geen weer. Zijn man zit niet te zeuren morgen. Nee, uit. Die moet ik hebben. Voor Zandvoort en de regio. Oh, oh, oh. Als je toch ook met je dikke vingers op het verkeerde knopje zit... dan uh, is het ook zo gebeurd, hè? <laughs> ja. ah. knoppen vragen. Ja. Ja. ja. Of dunnere vingers. Hier is ja. Dolly de ik met het regio-nieuws. Ja! ja! Hoera, hoera, hoera. Uh, ja, het regionale nieuws, mensen. Van uh, 30 april 2015... Een kopstuk van de motorclub Hells Angels is gisterochtend opgepakt in Haarlem. Het gaat om de 33-jarige president van de chapter in Haarlem. In december startte de recherche al een onderzoek naar de vondst van een shotgun, een raketwerper, een uzi en een handgranaat in een loods aan de Lange Poelaan in Haarlem. Ook lagen er gestolen spullen en veel geld. De aangehouden president wordt verdacht van wapenbezit. Nou, moet je niet zeggen. De politie verdenkt de man eveneens van een ernstige mishandeling... op 27 december 2014 in een café in Heemskerk. Twee mensen zouden hier door de Halemer gewond zijn geraakt aan hun gezicht... door een glas wat hij stuk gooide. Voor het 17e seizoen vaart het pontje van 1 april tot 1 oktober... van het Horeca-etablissement naast het museum Stoomgemaal... Naar de Steiger aan de Zuidschalkerweg in Haarlem. En dat museum Stoomgemaal, dat weet u waarschijnlijk allemaal: dat is de Krukjes in Heemstede. Door twee van de 39 vrijwilligers worden reizigers naar de overkant gebracht. En er wordt niet direct naar de overkant gevaren, maar de passagiers krijgen een stukje extra over de ringvaart. Op goede dagen vervoert het pontje 250 passagiers en soms maar één of twee op één dag. Het is tegenwoordig gratis om met het pontje mee te gaan... dus voeg dat toe als u een eindje gaat fietsen. Erg leuk. Een maaltijdbezorger is woensdag rond het begin van de avond... beroofd door vier daders. De politie heeft inmiddels drie verdachten opgepakt. Een getuige zag hoe de koerier werd opgewacht... op de weg ter hoogte van de Wijkeroogstraat. oogstraat waarna het slachtoffer werd beroofd van onder meer zijn scooter. De daders sloegen op de vlucht... De gewaarschuwde politie hield al snel drie verdachten aan. De vierde verdachte is nog voortvluchtig. De scooter is inmiddels teruggevonden... en het slachtoffer van de beroving bleef lichamelijk ongedeerd. In ieder geval één inwoner van Haarlem... heeft tijdens Koningsdag heel hard gejuicht. Met de Koningsdagtrekking van de staatsloterij... viel één miljoen op het lot dat in Haarlem gekocht is... Het is onbekend gebleven waar het lot werd verkocht. De winnaar krijgt het prijzengeld belastingvrij uitgekeerd. Nou, meer nieuws heb ik voorlopig nog even niet... dus we gaan over naar de weerberichten. Weer of geen weer, zomer of hardje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt op deze voormalige dag geregeld...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 4 en 5 mei komen er weer aan en we praten hierover met mevrouw Leemhuis... en zij is de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Waar moeten we dit jaar aan denken bij het toch wel speciale jaar... van herdenken en vieren rond 4 en 5 mei? Voor een deel denken we aan dezelfde zaken als elk jaar... Maar wij merken wel dat doordat het een lustrumjaar is... 75 jaar geleden een streep door Rechtsstaat en democratie... 70 jaar geleden dat herwonnen. Mede dankzij veel militairen, ook van heinde en verre. Dat het wel een extra aandacht krijgt en ook een extra dimensie heeft. Zeker ook in de samenleving. Heel veel lokale comité's organiseren extra dingen dit jaar. Zeker ook op 5 mei. Concerten, fietstochten, corso's. Je kunt het niet bedenken of men is origineel in het stilstaan bij wat is vrij. ...maar dus bevrijding. Wat betekent dat eigenlijk dat wij hier leven op de manier waarop wij dat doen... ...terwijl elders in de wereld er nog de vreselijkste dingen gebeuren... ...en mensen niet vrij zijn? En tegelijkertijd natuurlijk die herdenking aan je ja, aan, die slachtoffers die er gevallen zijn. Ja, en waarvan de familiegeschiedenissen zo verweven zijn met dat element. Dat dat op de een of andere manier lijkt wel steeds scherper te worden ook in familiekrim. Tijdens 4 en 5 mei is er ook een fakkelcampagne. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij zetten voort waar we een paar jaar terug aan begonnen zijn. We hebben nu iets in onze ogen heel origineels en ook eigentijds. We zetten een, een fotohokje op verschillende plaatsen in Nederland. Onder andere bij de Soldaat van Oranje, bij het Omniversum, bij basisscholen, bemiddelbare scholen. En daar kunnen mensen een foto van zichzelf laten maken. Zoals je op het station een pasfoto kunt laten maken voor je paspoort of je rijbewijs. En die krijgt men mee in een mapje. Maar moet men ook delen op Facebook en op Twitter en op Instagram. En daar moet men een eigen tekst onder zetten. Wat vrijheid eigenlijk betekent. En de gemeente en de bedrijven doen ook weer mee hè, dit jaar. Ja en er zijn weer nieuwe bedrijven die meedoen. De HEMA en de NS hebben we eerder meegedaan. Die continueren dat. En de HEMA maakt ook weer heerlijke bevrijdingsstompoezen. Net als vorig jaar. Maar we hebben ook een aantal nieuwe bedrijven. En dat zijn toch ook wel memorabele. Google, TMG. Nee, trouw, het parool zijn toch niet de minsten... die ook op deze manier bijdragen aan de bewustwording... en het besef van herdenken en vieren. Waar houdt het Nationaal... Comité 4 en 5 mei zich nog meer mee bezig. Als het specifiek om dit lustrumjaar gaat, is vermeldenswaard denk ik een aantal digitale tentoonstellingen dat wij ontwikkeld hebben, waarbij ja, wel heel nieuw is. De, de tentoonstelling over de inundatie in Zeeland en de slag om de Schelde, dat is eigenlijk iets wat bij heel weinig mensen bekend is. En dat speelde in november 1944 en lijkt hier en daar vergeten te zijn, maar is uitermate relevant geweest, ook in het kader van de latere bevrijding. Uh, dat is nieuw. We hebben ook met het CEUS-archief samen hebben wij dat ontwikkeld. De monumenten-app die we elke keer. Dus als je door Nederland reist kun je als het ware op je app zien... waar een oorlogsmonument in de buurt is... En ja, onze onvolprezen duifcopter vorig jaar in het gamespel wat we ontwikkeld hebben. Wat onmiddellijk heel veel enthousiaste reacties heeft opgeleverd. En ook dat is dit jaar nou, vernieuwd. Even over de basisscholen en middelbare scholen. Hoe worden die er weer bij betrokken? Wij hebben in het kader van altijd weer de naderende 4 en 5 mei van het desbetreffende jaar... een activiteit naar de lagere scholen toe, waarbij wij nationaal aandenken maken. Waar tevens ook een lespakket bij hoort voor groep 7 van de lagere scholen. Daar bereiken we 200.000 leerlingen mee op 5000 scholen. Zij krijgen, die scholen krijgen ook een fakkelvlag... Die niet als ramplassant voor de Nederlandse vlag dient, maar die men wel in die periode zeg maar, tussen 28 april en 5 mei ja, kan uitsteken als ondersteuning van het schoolproject voor de kinderen. En van de fakkelcampagne waar we de kinderen ook toe uitnodigen, want alle kinderen krijgen twee fakkels. En moeten er dus één met een verhaal eigenlijk erbij weggeven aan, ja, aan iemand. En jullie hebben ook nog een samenwerking met het zogenaamde V-fonds. Wat is dat? Leg eens uit. Het V-fonds is een particulier fonds... wat geld beschikbaar heeft voor bijzondere projecten... waar wij ook een samenwerkingsverband mee hebben... en waar wij nu inhoud gegeven hebben aan ja, al het lesmateriaal... wat er is in Nederland bijna op het vlak van herinneren... om dat ook te kunnen ontsluiten, te verzamelen, te rubriceren. En zo hebben we ook nog het Adopteren Monument... Als zodanig financieren wij dat. Maar als het gaat om de bloemenbon die beschikbaar komt voor scholen. dan wordt dat weer betaald door het veefonds. Daardoor kun je lagere scholen. Als het ware leren en op middelbare scholen, als zij dat wensen. Waarom is het monument daar? Wat is de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld? En als begin van het besef van herdenken en vieren, en wat is er eigenlijk gebeurd? Blijkt dat een heel waardevol onderdeel te zijn van wat wij proberen mensen te leren. Move your body, feel the beat. Into the disco scene. <laughs> Ja, we zijn er intussen ook. Dat was natuurlijk Chic, hè? En uh, Nile Rogers met de uh, Albi nieuwe single. En dat swingt als een trein. Ik hoop dat u lekker even gedanst heeft. Dat is goed voor de spijsvertering. En uh, daarvoor uh, hoorde u een. Uh de uh, Hollies met Sorry Suzanne. En daarvoor hoort u een fragment uit een interview... Uh, met het vier en comité 4 en 5 mei. Ja. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte? Oh ja, we zijn er intussen ook achter wat ulen zijn. Jawel, we zijn er achter. Jawel. Het antwoord is binnen. Ja, echt wel. Er hadden een man en collega hier van CFM die altijd alles weet. Hè? Dat is deze man, ja, Bart van der Meer, die zei... Ulevellen zijn gestolde stukjes suiker. Blokjes suiker. Mierzoet. Hij vindt ze niet lekker. Ja, nou, dat weet je ook wel, dat is ulevellen. Gestolde stukjes, eh, blokjes suiker. Dat is het dus. Hoor je inderdaad, nou, Dolly? Dat is het. Staat weer te kijken van waar heb je het over? Wat is dat nou weer? Huh? Oh, ik dacht, je met taart kwam. Oké, okay. nou, eh. Uh, wat gaan we doen? We gaan nog even een plaatje draaien. Even kijken hoe laat het is het? Ja, tien voor 1. Uh, uh, dus dan krijgen we zo meteen het nieuws. Oh uh, Maar we gaan eerst nog even een plaatje doen hoor. Ik bedoel, uh, kijk, uh, zo doen we dat gewoon. Duidelijk op. is het dan. As we talk about life, you may think that her love is gone, but you'll find it's still strong. Douwe Bob En uh, dat liedje dat uh, Dat heet uh, Pass It On Ja, dat uh, wou ik even zeggen uh, eens even kijken, dat ga ik nu ook weer doen Oh ja, morgen hebben we natuurlijk weer Zandvoort Draai Door uh, Morgenmiddag oh, tussen vijf en zeven En we hebben wel een hele leuke gast uh, Morgenmiddag, namelijk het duo Jura En uh, dat uh, zijn Jan Blauw En Ruben Hoeken en uh, Ruben Hoek is natuurlijk de zoon van, zou ik maar zeggen. En een van de ja, toonaangevende gitaristen op dit moment in Nederland. Vorig jaar zelfs uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. Ruben Hoeken dus en Jan, uh, Jan Blauw. En die zijn morgen tussen, uh, als het goed is, tussen half zes en zes uur. Bij ons in het programma Zandvoort draait door. Hier even een voorproefje. By the hand, I walk you to the promised land. A land that ain't no snow and ain't no ice. I bet hell's like paradise. You ain't got no worries on your mind. Stick with me, you forget about the time. And when you stumble, I catch you when you fall. 'Cause hell's a hot place, but ready to ball. Doobam dooby doo die, doobam dooby doo die, doobam dooby doo die, doo dooby doo die, doobam dooby doo die. All my lies I'm making up to you 'cause I know hell and its ways through and through. I never burn my feet, my hands on my mind So let me introduce, hell, now it's the time, yeah to the promised land Straight up Ruben Hoeken samen met John Blauw. Morgen zijn ze in de studio bij ons live. Tussen half zes en zes uur zijn ze aanwezig in het programma Zandvoort Draai Door. Weet je dat vast? En als het goed is gaan ze ook live spelen. Dus dat wordt, uh... Dit was van uh, de nieuwe cd die ze gemaakt hebben, Jura. En uh, de nummer wat we draaiden, dat heet Nighttime. En de cd heet River Songs. We gaan u meenemen naar het uh, nieuws en het weer van... Uh... Uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, één nieuw. En er zijn heel veel mensen dat dit T en die MG's zijn. Die denken dat. Maar is niet waar hoor. Oh nee. Lijkt er wel erg op. Het heeft wel een model. Green onions heeft er wel een model voor gestaan. Gewoon een lekker filletje. En dat neemt u uh, gewoon lekker mee naar het nieuws. Dus ik zie u straks terug. Straks met de vrijwilliger van de week natuurlijk vrijwilligersvacature van de week, moet ik zeggen. Stukje cabaret, ook dat nog. Om nog even wat opzoeken. En uh, nou ja, tot aan de andere kant van het nieuws.